Maarten Stultjes met het NWS-journaal. Duitse piloten mogen alleen in hun cockpit zitten. De luchtvaartautoriteiten in Duitsland schaffen de regel af... dat er altijd twee personen aanwezig moeten zijn. Die werd ingevoerd na de crash met een toestel van Germanwings in 2015. Toen pleegde de co-piloot zelfmoord door het vliegtuig tegen een berg te laten vliegen... toen de gezagvoerder naar de wc was. De twee mensen in de cockpitregel wordt nu weer afgeschaft... omdat het daarmee volgens onderzoek niet veiliger wordt... Andere maatregelen blijven wel in stand, zoals strengere psychologische tests voor piloten. Noord-Korea heeft opnieuw een ballistische raket afgevuurd. De lancering is volgens bronnen bij het Amerikaanse leger mislukt. De raket zou na een paar minuten zijn ontploft nog boven Noord-Korea. De lancering vond plaats vanaf een luchtmachtbasis zo'n 100 kilometer ten noorden van de hoofdstad Pyongyang. Waarschijnlijk ging het om een middellange afstandsraket... Partijvoorzitter Keizer van de VVD krijgt steun van Mark Rutte en fractievoorzitter Halbe Zelstra. Die vinden dat hij een duidelijke uitleg heeft gegeven over de aankoop van zijn bedrijf. Keizer is negatief in het nieuws vanwege de overname van een crematorium. Bij de verkooponderhandelingen zou Keizer twee petten op hebben gehad... en hij zou het bedrijf voor veel te weinig geld hebben overgenomen. De VVD-partijvoorzitter heeft zelf gevraagd om een integriteitsonderzoek. Hij blijft er wel bij dat hij integer heeft gehandeld. Tussen Roosendaal en Bergen-op-Zoom rijden het hele weekend geen treinen. Oorzaak is een botsing vanmorgen in Wauw in Brabant. Daar botste een trein op een dieplader die op de overweg stond. Nu de trein is weggesleept blijkt dat de schade groot is. Zo zijn rails verbogen en is de overweg zwaar beschadigd. ProRail hoopt dat er maandag weer treinen kunnen rijden. Het weer, opklaringen en lokaal gaat het vriezen... Morgen droog en zonnige periode bij maximaal van een graad of 12. Zondag droog en vrij zonnig en 16 tot 18 graden. Dit was het en. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 Don't you know <tied> www.zfmzandvoort.nl Hey! <laughs>